Zag er bij de bar en ze stond alleen, alleen. Zo'n body, geloof me, die zie je meteen En die benen ah, yeah. die, die broek kon niet rond te zijn Het ligt net op een wondermijn. En toch, en toch, en toch voelde iets vreemd Zo Er heen, heen, heen, heen. Ze stond met het gezicht naar de bar, een superstrak lijf, een mooi zwart haar. En toen, toen begon het probleem, probleem, probleem. Nee. Ik zei: "Hij hey, schatje." ommiddag, wat te vaak Je nekkerie kreeg bijna een hartataak En ik zei dat gekke wijf echt meteen, echt meteen. Ik zeg nee, je mag niet mee met mij, je bent iets te goed in lelijk zijn. Nee, je mag niet Zijn. Je bent te goed in lelijk zijn Lelijk zijn Jij lelijk wij En ik zeg Schat je dit gesprek Dat wordt uitgesteld Want je kok lijkt op een spel. Die weet niet eens hoe je heet En dat wil ik ook niet weten Ik wil je het liefst vergeten Vergeten voor de Best van mijn leven, bitches dat jou moeten ze zweven. En misschien ben je heel lief, maar ik ben fucking streef. Ik mag je niet, nee, jij mooi? Ik dacht het niet, want je gezicht is een grap, maar ik vat hem niet. Dus blijf weg, kan de smek ik je bitch? Want ik ben bang dat je lelijkheid een smettelijk is. Zeg, blijf weg, anders merk ik je bitter Ik ben bang dat je lelijk hebt, besmettelijk is En ik zeg nee, je mag niet mee met mij Want je bent iets te goed in lelijk zijn Nee, je mag niet mee met mij Ik er niks aan doen, dat ligt niet aan jou, het ligt aan mij, kijk ik me allergisch voor lelijke mensen, krijg ik je ook van, sorry, weet je, ik heb op school geleerd, mooi en lelijk, het gaat gewoon niet samen, je bent alleen geboren en waarschijnlijk ga je ook alleen dood, of nee, ik weet het eigenlijk onzeker. Yeah. <laughs>